Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Den Haag zijn vanmiddag 40 activisten van Extinction Rebellion opgepakt... omdat ze de A12 blokkeerden. De actie was niet van tevoren aangekondigd. De politie geeft niet direct in, maar besloot uiteindelijk iedereen aan te houden zonder de activisten eerst te vragen om te vertrekken. De activisten worden vanavond na verhoor vrijgelaten, is de verwachting. Gisteren blokkeerde de klimaatactiegroep ook al urenlang de weg. Ongeveer 500 actievoerders werden toen aangehouden. De meeste van hen zijn kort daarna weer vrijgelaten. De Britse krant The Guardian geeft meer details over het signalschandaal bij het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het Witte Huis onderzoekt hoe een journalist terecht kon komen in een vertrouwelijke chatgroep. De krant sprak met drie bronnen dichtbij dat onderzoek. Nationaal veiligheidsadviseur Walt voegde de journalist per ongeluk toe... terwijl hij dacht dat hij een van zijn woordvoerders toevoegde. Zijn telefoon had gesuggereerd om het nummer van de journalist te koppelen aan de woordvoerder... omdat hij het nummer had genoemd in een e-mail... Waltz had dat gedachteloos bevestigd. Door de fout kwam vertrouwelijke informatie over aanvalsplannen in Jemen bij de journalist terecht. Op de A7 is iemand om het leven gekomen bij een motorongeluk. Het is een vrouw van 72 uit Rotterdam. Ze zat samen met iemand anders op een motor die ter hoogte van horen verongelukte. De ander ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. Wat er precies gebeurde, wordt nog onderzocht. De twee reden in een groep met meerdere motoren. Het is niet duidelijk of die ook bij het ongeluk betrokken waren. Het weer...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 ZFM in het programma In Gesprek Met. Mijn naam is Benno Veugen en ik praat met Ron Mensen over zijn tijd bij ZFM. ZFM noemen we toen nog en we gaan straks natuurlijk ook over zijn huidige baan bij Securitas praten. Ron, nou we zijn het vorige uur geëindigd met de, de leuke evenementen bij ZFM. Ja. En, um, en hoe dat, ja, die, die 50% regeling, hoe dat van het commissariaat van de media allemaal keurig moest worden ingevuld. Uh, maar goed, op een gegeven moment kwam er natuurlijk een eind aan jouw programmaleiding. Uh, ja. Had dat een bepaalde oorzaak? Ja, dat had een bepaalde oorzaak uh, en ik weet om heel eerlijk te zijn ook echt, ik heb mijn best gedaan om me helemaal goed te herinneren, maar ik kan me niet echt niet meer goed herinneren, maar ik weet op een gegeven moment wel dat we in een soort van padstelling kwamen uh, en dat te maken met, uh, met het bestuur en, en hoe ik uh, in bepaalde dingen zag. Ja en dat ik ook gezegd heb nou ik zeg het is of uh, deze persoon die die moet dan uh, weg of of anders ga ik maar weg want het, het gaat anders niet werken ja nou dus altijd een risico als je zo, zoiets roept ja. ja. <over> <ingedienden> en en het nou, lang verhaal kort het besluit was dat dat dat het beter was dat ik dan zou gaan zeg maar hield de eer aan jezelf ja, nou ja, dat, dat, dat, dat, laten we bijna zeggen dat het een soort van gezamenlijk besluit is dan in dat geval. Oké. Okay, okay. En, en uh, ik weet je, dat, dat bedoel ik niet negatief, maar ik was er ook wel klaar mee. Ik had dat een, een paar jaar gedaan. Ja, hoe lang eigenlijk? Ja, een goede vraag. ook ja, Dat, <laughs> dat weten we ook niet meer. Nee, nee, nee het, het, ik weet het echt Ik denk, ik denk ja, dat al geweest zijn, joh, een jaar of... Drie, vier misschien. Ik ja, ja, ja. weet het niet, zoiets. Iets. Ja, programma hielden het nooit echt lang vol. Ik heb het ook een tijdje gedaan. Maar het is uh... maar er komt best wel bij kijken. Ja, het zeker. is eigenlijk een soort van, van, van operationeel manager. Ja. Want aan het eind van het verhaal ben je overal wel een beetje verantwoordelijk voor. Uh, of een beetje ben je overal verantwoordelijk voor. Niet, niet alleen een beetje. Uh, dus het, ja, het heeft wel wat voet in de aarde. Uh, en... en um, de, en ik heb het wel met veel plezier gedaan, moet ik zeggen. Dat was niet altijd even leuk, maar ja, dat hoort er ook bij. Het is niet altijd feest natuurlijk. En toen was het ook eigenlijk wel mooi. En Volgens mij heeft Rijn van Lunteren toen overgenomen. Oh oké, inderdaad. Die heeft het ook altijd gedaan. Maar toen was jouw leven bij CFM gewoon voorbij. Toen ben je weggegaan. Ja. Ja, ja, ik deed nog wel andere dingen voor radio. Um, uh, want toen we eigenlijk nog bij CFM zaten. Toen op een gegeven moment. Uh, had. Uh, ja, dat is echt een beetje bizar. Eigenlijk klopte Robin Albers aan de deur. <laughs> Oud uh, avro Maar toen ook verantwoordelijk als programmaleider bij IDT Radio. Dat heet nu Slim FM. En die zei: God, weet je. Wat, wat... En ik deed daar al een programma met. Met, uh, met Bas Jansen. Die, die ik nog steeds heel veel zie. En Roy Reep. En dat waren twee jongens die allebei, uh, zeg maar, in, uh, bij platen. Distributeurs werkte en, en, en dus uh, ja, allemaal dansmuziek uh, en, en dat we een dansprogramma hadden we daarmee. En dat had hij gehoord. en ja, het is misschien wel leuk om dat bij IDT te komen doen. Oh, okay. uh, en uh, nou hebben we toen eigenlijk een, een proefprogramma gemaakt daar. Een proefprogramma was ook meteen uh, overigens live te zenden, op trouwens, op oh. <laughs> de lab maar wat hoog te liggen. Ja, best weten. Ja, ja, ja. En die zei van, nou nah, weet je, we moeten de links en rechts nog een beetje aan schaven, maar dat is best goed. En okay. uh, nou, dus, dus uh, ja. En, en, en, uh, maar goed, op een gegeven moment stopte, uh, stopte dat wel na een tijdje. was wel heel leuk trouwens hoor, want moet je je voorstellen. Dan deden wij dat programma, deden we daar. Uh... En uh, na ons kwam Armin van Buren. Oh, zo en die kwam daar met zijn platenkoffertje ja, aan, weet je wel. En, uh, dus... Ja, die is ook klein begonnen natuurlijk. Ja, nou, die was toen echt wel al een naam. Maar dat deed toen ook al State of Trends daar, zeg maar. Dus okay. het was echt wel al een, uh, nou, ik zou niet zeggen coming. Hij, hij, hij is wel gevestigd. Maar die gast is natuurlijk heel groot geworden op een gegeven moment. Ja, ja, ja, En dat is wel leuk daar. Dat moet ik zeggen, dat, dat was wel apart, ID&T. Het was mm. ook wel een... een, een, een ja, een wereld uh, uh, die wel leuk was om een keer mee te maken. Maar ja. waar ik nooit overigens... Uh, ik doe had ik wel zoiets van... Ah, het is nooit mijn ambitie om hier professioneel mijn werk van te maken. Nee, nee. Dat had ik dan wel weer... Want uh, wat... wat, wat uh... ja Sorry, maar ook van die airheads, weet je wel. Van die gasten met ego's. Die echt niet op zijn plaats waren, zeg mm. maar. En ik heb daar ook echt met alle respect, maar, maar ook daar nieuwe programmaleiders binnen zien komen met ideeën over radio, dat ik echt even gast, weet je wel? Dat waren bijna consultants, waarvan mm. ik denk: van ja, weet je, er moet ook nog wel iets van passie zijn, weet je? er moet ja. ook nog wel iets, iets zijn van, van, van dat, je, dat, je, dat je om de muziek geeft. Ja, ja, ja, ja. En, en dat waren ja, dat waren echt pannenkoeken soms. Ja, ja, ja, ja kan een heel mooi verhaal te maken. Ik ga geen namen noemen. Maar, nee, nee, nee. Ja. Maakt ook niet uit. Nee. Het is de geschiedenis is in ieder geval duidelijk en, en in grote lijnen. Leuk om het erover te hebben en zeker niet zeker, om na te zeker. trappen. En daarna ging ik uh, eigenlijk voor mijn werk naar het buitenland ook. En, en uh, had ik er ook geen tijd meer voor. Want wat zat je toen al bij Securitas? Ja, mm. ik ben. Hoe ben je daar uh, terecht gekomen? Uh, uh, ja. Um, ja, ik, ik heb, ik heb, ik heb uh, zeg maar in 1994, uh, als ik me goed herinner, ben ik uh, begonnen bij Manpower, uitzendorganisatie. Ja. Heb ik zeven uh, uh, dus of acht jaar gewerkt. En toen op een gegeven moment, ja, heb je het allemaal wel een beetje meegemaakt. En toen wilde ik wat anders. En een ex-collega van me, die in het verleden ook bij Manpower gewerkt had, die zei van... Goh, ik werk bij een bedrijf dat heet VNV. Uh, dat is een beveiligingsbedrijf. Nou, dat is echt een heel leuk bedrijf. Is het niet wat voor jou? Ja, weet ik veel. Misschien wel. Dus ja? uh, ik, uh, ik kon ik kom al een keertje praten. En. Roep ik ook altijd. praten? Ja, nou ja, en ook dat liep weer uit de hand. Zoals gewoon. <laughs> <laughs> en, nu, uh, uh, en ik ben daar toen ook aangenomen. Ik ben daar begonnen in, uh, in januari uh, 2002. Uh, wat ik al zei, ik, ik ging op gesprek bij VNV. Toen ik begon, uh, was, was uh, VNV was al. Uh, zeg maar in gesprek met, uh, met, uh, met Securitas. En uh, dat was een van de vele acquisities die uh, Securitas uh, deed. Dus toen ik begon werkte ik bij Securitas. Ja. Ik, werd, ik kan me nog herinneren dat ik gebeld werd door de toenmalige manager. Nou ik heb nieuws, we zijn overgenomen door een bedrijf. dat heet Securitas. Ik had er nog nooit van gehoord. Oké, okay, ja, is dat goed, is dat slecht? Nee, nee, meer kansen. en nou, natuurlijk uh, ja. Je kent die verhalen wel. Ja. Maar dat bleek ook achteraf wel, wel te kloppen, gelukkig. Oh. En... Uh, dus ja, toen ben ik begonnen bij Securitas. En, uh, als wat? Ja, als, uh, ze zochten een operationeel manager voor de meldkamer. Oké. Okay. En, uh, uh, en die zat in Amsterdam op de Keienbergweg. Uh, Overigens zit daar nog steeds uh, een, een meldkamer uh, van, uh, van Securitas. Ja. Um, en um, ja, ik wist eigenlijk ook niet zo goed waar ik aan begon, om heel eerlijk te zijn. Ook wederom. Natuurlijk um, wel een hele aparte wereld. Hè? Heel apart. Dat, dat, dat, ja, je komt daar ook van. Nou ja, weet je, hier zitten, hier zitten operators en uh, hier staan een hoop receivers. En. Uh, dus ik nou ja, het, het is wel. Maar in die tijd werden er toen al zeg maar computers gebruikt, of ging alles gewoon in, zoals bij de uh, meldkamers van de. Politie en, de, en, en bij de ambulance dienst waar ik zat hadden we drie telefoons. Ja, nou er stonden meer dan drie telefoons. <laughs> nee, er werden wel degelijk computers gebruikt. Ik moet zeggen dat de VNV in die tijd ook best wel een vooruitstrevend bedrijf was. Mm. Um, uh, dus, dus, dus ja, je moet je voorstellen dat uh, alarmpanelen die worden dan zeg maar geconnecteerd naar aan ontvangers, ontvangstbanken. En daar, die ontvangen dan zeg maar de, de signalen. En dat, dat, dat kan een inbraakalarm zijn, brandalarm zijn, of, of een technische storing of iets dergelijks. En dat komt dan binnen op een meldkamerplatform. En daar zitten zeg maar de operators op te werken. Dus die, die, die, die meldingen worden dan opgebracht. Dus hey, inbraakmelding. En vervolgens laat dat platform ook zien wat je dan moet doen. Dan moet ik... Uh, oh, ja. uh, hey, er is dus, dus een inbraakmelding. Uh, nou, protocolletje Ja, komt. protocolletje. Ik moet meneer Jansen bellen. En als meneer Jansen er niet is, dan moet ik meneer Pieterse bellen. Ja, ja, ja. En als ik die niet te pakken krijg, dan moet ik een surveillant aansturen. Ja. Of er komen meer komen maar tegelijk binnen. Uh, ik moet misschien wel meteen. De, misschien. Dan is het goed om. Nee, de politie. Waard, <laughs> ja, ja. En, en, en dus dat soort protocollen. Tegenwoordig zou je zeggen. Ja, <laughs> Los het zelf maar op. Ja. De politie heeft geen tijd. Eh. Nee, nou ja. Ik heb ook wel heel veel discussies gehad. Natuurlijk met politie. Als ze aangestuurd werden. op, uh, Achteraf het een noodloos alarm bleek te zijn. Nou ja. Wel daar heel veel uitfilteren overigens. Maar goed. Nee, dus. Dus uh, dat dus het is wel degelijk met computers. Uh, Benno. En ook dan automatisch aansturen. Zeg maar van. Van surveillanten. Dat ging ook allemaal al. Automatisch. Daar was toen destijds VNV behoorlijk vooruitstrevend in. Dus, uh... En ze kunnen het als een dat één op één over? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Met, met alles erop en eraan, zeg maar. Ja, ja, ja. ja Securitas was toen uh, um, um, rond die tijd uh, en ook de, nog steeds, overigens. Um, een, een, ja, een bedrijf dat altijd keek naar, naar, naar mogelijkheden in de markt. Het, mm. Toen was uh, marktexpansie was heel belangrijk. Dus ook een footprint krijgen, zeg maar, in, uh, in uh, alle Europese landen. Ja. Um, en uh, dus er zijn heel veel acquisities gedaan. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar even voor uh, mijn beeldvorming. J jij was dus uh, van de een op de andere hoofdmeldkamer. Ja, operationeel manager inderdaad. Oh? Ja, en dat was heel bijzonder. Ja, want, want, want uh, tegenwoordig ja. zal dat nooit meer kunnen, denk ik. Ja, weet ik niet hoe zo niet Nou ja, ik, uh, dat doet me denken... dat jij hebt mij ook nog eens uitgenodigd hebt... om bij Securitas uh, uh, te komen werken. En met vooruitzicht... <laughs> hoofdmeldkamer. Ja. Maar ja, ik moest wel als gewoon centralist beginnen. Logisch ja. natuurlijk. Ja, ja, en, uh, ja. en dat werd... Uh, om, van, eigenlijk financiële redenen... kon dat niet. En... Hm. Um, maar ja, anders had ik waarschijnlijk bij Securitas gewerkt. Ja, ja, potverdorie. Schat. Ja, potverdorie. carrière ja. gemist. <laughs> Enorme kans gemist. Maar dus, dus nee, in die zin ik ben, wel, ik ben, wel bijzonder. Jawel, maar ik ben in die zin operationeel manager geweest. Dus altijd zeg maar, op die managementpositie gezeten. Ja, ja. Vraag niet aan mij hoe je... Ja, ik, natuurlijk weet ik op hoofdlijnen wel hoe een melding afgehandeld moet worden. Maar zet mij niet achter dat platform neer. Want dan vliegen echt dingen in de brand en zo. Ja, dat ja. gaat niet goed. Ging je niet. zelf ook nog wel eens zeg maar, meekijken op, een, op de meldkamers? Dat zeker. Nee, absoluut. Ik was dus eigenlijk uh, toen destijds echt ook wel iedere dag op de meldkamer okay. om te kijken en even te kijken weet je, hoe, hoe gaat het met je personeel? Ik bedoel, als je operationeel manager bent, is het belangrijk vind ik, althans, dat je uh, ja, ook wel even je, je, je, je oor te luisteren legt, zeg maar, in, in de machinekamer om het maar heel onubiedig ja. te zeggen. En, um, en uh, ja, weet je, hoe, hoe gaat het met je personeel? Zitten ze er goed bij? Ik bedoel, je moet je wel realiseren als je dat werk doet, dat je, dat je, wel, dat je wel scherp moet zijn. Dat je wel accuraat ja. moet zijn. Ja. Weet je? Ja. Dat, je, dat je niet uh, kan. Uh, uh, uh, uh, met, uh, met de Franse slag zeg maar dingen kan gaan doen. Je, je hebt. Kijk, heel veel van de meldingen die binnenkomen, dat, dat, dat, dat blijken achteraf valse meldingen te zijn. En dat is, wat, dat is eigenlijk wat je doet. Dat je verifieert het. En daarop, maar maar je, weet ja, het kakken, he? je weet het nooit van tevoren. Nee. Je weet het nooit van tevoren. Dat is ook juist een beetje het gevaar vaak. Dat als dat heel vaak voorkomt, dat iemand mogelijk zou kunnen denken. Van, ja, dat zou, zou ja, dat was alweer die. Hadden we vorige keer ook tien valse ja. meldingen, zal weer een valse melding zijn. Ja, ja. Dat kan je je nooit permitteren. Want ja. als het wel, als het wel raak is. Ja, dat ga je niet uit kunnen leggen achteraf. Nee, precies, precies. Dus dat is er dus lastig. Ja. We gaan eens even naar een uh, moppie muziek. Eens even kijken. oh ja, ik had deze klaarstaan. MUZIEK dus, uh... En met een heleboel vrienden maakt uh, Wouter Keller. Man. deze dit album Love Language Dat is allemaal mooi hè die net had ik het over Dreams het is echt wel die die new age muziek stijl, titeltjes en eens even kijken wat of ik nog een jaartalletje vind ik ook altijd wel leuk om te melden nee natuurlijk niet dat is altijd oh ja hier 2015 dat ja, is tijdloze muziek ben. Ja ja ja Het hoeft ja, ja. Hoef geen jaartal Nou ja dat is eigenlijk <laughs> wel zo Zeg Ron uh, ja. we zijn dan al gezellig uh, bij je uh, huidige werkgever Securitas het Aangekomen. Je begon als operationeel manager. Het kwartje viel bij me. Het is wat anders dan hoofdmeldkamer. half ja, meldkamer. Ja. Je hebt het uh, totale overzicht uh, van de organisatie. Um, in ieder geval van die meldkamer hoor. In ieder geval van die meldkamer. <laughs> uh, was jij toen, het, uh, toen operationeel manager van de meldkamer in Amsterdam? Alleen die meldkamer. Of was het ook voor andere meldkamers? Nee, toen was dat alleen voor de, voor de meldkamer in Amsterdam. Ja, ja. Op, op, op, en uh, later is dat uh, anders geworden. Uh, want wat ik al zei, uh, Securitas uh, deed uh, en doet nog steeds de nodige aan acquisities. Het bedrijf overigens is, uh, nou ik zei het helemaal in het begin, hè, 90 jaar oud. Ja, hè? Ja. Even dat, laten we even dat stukje geschiedenis doen. Uh, waar waar, waar <laughs> zijn ze begonnen? Nou, Het is een Zweeds bedrijf Sweet. van oorsprong. Scandinavisch inderdaad. Uh, en uh, het is volgens mij, als ik, ik doe het even uit mijn hoofd voor Benno, maar 1934 is is dat, uh, is dat uh, zeg maar, uh, gesticht. En als ik uh, het wel heb... door twee broers... Uh, waarvan de ene overigens... op een gegeven moment is dat, uh, dat gesplitst. En dat ene is Securitas. En de andere is groep 4 Securicore uh, security geworden. Dus okay. uh, de, ja, dat zijn wel uh, in ieder geval... Uh, twee gasten, zeg maar, die... Uh, Echt wel een, een, twee significante bedrijven, zeg maar, beveiligingsbedrijven in de ja, wereld gezet. hebben. Tot wat die dat het eigenlijk in die tijd nodig was in, in die Scandinavische landen. Dat, ja, ik heb altijd zo'n beeld ervan. ja, het is allemaal P en V in die landen, maar ja. blijkbaar was het wel nodig dat daar uh, mensen uh, gingen bewaken. Ja, het was, het was net uh, een de, beetje de, de, de nachtwakers, zeg maar, weet je, ja, ja, ja. die de, de boel in, in de gaten hielden. Het was toen natuurlijk niet te vergelijken met, uh, met, uh, met nu. En in, inderdaad, en ik denk ook dat de Scandinavische landen best wel heel lang gewoon uh, redelijk relaxte landen zijn geweest. Uh, als, je, als je kijkt naar, naar, naar security, naar veiligheid. Ja, en... Um... Nou ja, 90 jaar. Maar ze waren wel buitengewoon ambitieus. Want ze zijn tegenwoordig over de hele wereld. Hè? Ja, Securitas is vertegenwoordigd in... Goh, het zal zijn, 40, 44 landen volgens mij, als ik het, als ik het oh. goed zeg. En er werken uh, aan kleine 350.000 mensen. Zo. Ja, oh. ja, ja, ja, ja, ja, En daar ben jij er een van? Ja, ik ken ook niet al die mensen. <laughs> nee, ik ken er een paar. Ja. Ik wou bij de vraag, hoe voelt dat? Is, is, is het, kan je het zeggen, een, een, een, nog steeds een familiebedrijf? Nou, ik moet wel zeggen, vind ik voor zo'n groot bedrijf... Dat, dat als je kijkt naar de bedrijfscultuur... dat wel een, een, een, een, ja, een bedrijf is zeg maar wat, wat, waarbij we wel teamgeest uit, uh, uitspreekt. Zeg maar. dat, dat is het toch nog steeds. Anderzijds, weet je, het, het is door de jaren heen wel wat veranderd natuurlijk. Ja. Uh, kijk, wat ik al zei, uh, als je in Nederland kijkt... Uh, dan, dan is het ontstaan vanuit VNV. En dat was echt, uh, ja, dat was echt een... een, een, een, een een club, weet je, mensen. En, en ja, op een gegeven moment, je, je, je bent wel onderdeel natuurlijk van een, van een corporate organisatie. En dat, uh, dat wordt wel wat anders geleid, zeg maar. Maar het is nog wel een corporate organisatie die gewoon de... de um, ja, de, all business is local. Hmm. Dat, is wel, dat is, okay. wel, het is wel een heel belangrijk credo natuurlijk. Ja, maar hoe lo lokaal is lokaal dan voor, uh, voor dit bedrijf? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt, ik denk dat ik het beste dan Nederland als voorbeeld kan geven... is, is dat, dat we in Nederland, uh, zit, het hoofdkantoor zit in Breukelen... Maar we hebben wel, uh, ook dit doe ik even uit mijn hoofd hoor, dus 26 vestigingen, zeg maar, lokaal. Oh, ja. oh. Dat heeft onder andere te maken, kijk, heel veel dingen kan je wel centraal doen, maar je wil, het is ook belangrijk om dicht bij klanten te zitten. Mm. En uh, vooral voor de mobiele surveillance is dat natuurlijk van belang. Ja. Want ik bedoel, uh, ja, als we klanten hebben, bijvoorbeeld in Zuid-Limburg of Noord-Groningen, dat is best lang aanrijden vanuit breukelen. Ja. Je, ja. Moet ook wel, je moet ook wel je lokale presence ja. hebben, alleen al daarom. Maar ook uh, is het wel belangrijk om, uh, om niet te ver van je klanten af te zitten. Nee. Dat, dat, dat, ja, dat, heel veel mensen denken dat het er allemaal niet uitmaakt. Dat alles wel centraal kan. Ja, ja dat, dat is niet altijd zo. Nee. Is, uh... Maar de meldkamer in Amsterdam... bestrijkt die bijvoorbeeld heel Noord-Holland? Of een gedeelte van Noord-Holland? Of alleen Amsterdam? Nou, er zijn nu twee meldkamers dan, zeg maar. Er is, uh, een, een, een, een, we hebben een meldkamer in Geldrop. Uh, en een meldkamer in Amsterdam op dit moment. Um, de, de... Uh, Voor heel Nederland? Ja. Oh, ja, ja okay. en, en, maar, maar zowel als de, de meldkamer in, in Amsterdam... als in, uh, in, in Gelderop... die, die uh, leveren service... dienstverlening doen ze zeg maar door heel Nederland. Zo. Ja, Oké. Okay. Nou, oh. Dat maakt in principe natuurlijk niet uit. Uh, zeg maar. dit, is, dit is prima... Een, een, een, uh, ja, een tak van sport die je die kan centraliseren, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Nou ja, ik, ja ik zit, je had het net over, noemde het getal 26. Toen dacht ik, ja, je hebt uh, uh, 24 veiligheidsregio's in Nederland. Had het? Had, ja. ja. ja dat is uh, flink veranderd dat is flink op de schop gegaan. Volgens mij zijn er nu nog 10. Ja, uh, oké, okay, ja, dat klopt. Ja, ja. In Noord-Holland zijn we inderdaad van 4 naar... Twee gegaan ja, uit mijn hoofd. Ja, ja, ja, ja, ja, ja dat klopt. Uh, dus inderdaad, dat, dat wordt ook allemaal uh, groter geworden. En wat mij betreft, ik heb altijd zo al gezegd: van ja, je zou eigenlijk per provincie zou je gewoon één meldkamer kunnen hebben. Het uh, zou kunnen, maar ik zou niet, dat daar is niet echt toegevoegde waarde. Wat bedoel je? Het, het, nou ja, bij, het, bij, het, bij. het scheelt geld. Uh, hoe bedoel je? Scheldgeld? Ik denk juist dat het duurder wordt als je in iedere provincie een meldkamer hebt. Ja, zou je denken? Ja, tuurlijk. Kijk, nou, even voor de goede orde. Hè? Ja, voor ja. securitas. Maar, ja. maar voor de hulpdiensten niet, denk ik. Ah, oké. Okay, dat bedoel je. Ja, uh, ja ik, ook daar een beetje. Het, ik, ik weet het niet. Ik denk als je, als je daar centraliseert, tot, tot waar het, het verantwoord is natuurlijk en acceptabel is... Ja. Ja, weet je, of je een meldkamer kost wel geld natuurlijk. Mm, heel veel. Dus, dus als je, als je zeg maar van drie meldkamers naar, naar één meldkamer kan gaan, ja, dan heb je ook een besparing. Ja. Die besparing mag alleen, natuurlijk nooit ten koste gaan van, uh, ja, van, van bepaalde kwaliteitseisen. En ja. enorme natuurlijk. Ja, ja, Dat ja. Is, je moet wel aan kunnen rijden op een bepaalde ja. tijd, zeg maar. Ja. Helemaal de hulpdiensten. Zeg Ron, je had het erover van. Uh, er zijn natuurlijk heel veel verschillende functies bij zo'n beveiligingsbedrijf. Um, en je bent begonnen bij de meldkamer ja. in Amsterdam. Ja. Is dat nog steeds, zeg maar, jou, jouw business? Dat je je helemaal concentreert op de meldkamers? Ja, dat uh, is zeker nog steeds mijn business: dat ik me daar helemaal op concentreer. Um, maar nu wereldwijd? Oh. Nou, met hele, met, ja. Ja. ik zei het toch? Het loopt altijd uit de hand. Ja, ja. Leuk zo terug in ja, ja. het thema. Ja ja ja, ja, ja, ja. Nee, het is, het is um, wel met een hele sterke focus op Europa. Dus wij, ik, 80% van mijn tijd ben ik bezig met, met Europees. En de resterende tijd uh, ben ik bezig met, met, met, uh, met global projecten. Uh, ik ben altijd uh, zeg maar manager geweest van de meldkamer. SOC heet dat overigens tegenwoordig bij Securitas. SOC staat voor Securitas Operations Center. Mm. En dat is meer dan alleen een meldkamer. Dat is eigenlijk waar, waar alle uh, informatiestromen zeg maar, bij elkaar komen. Waarvan de, de, de, de bewakingsprotocollen opgevolgd worden voor de, de, onze, onze uh, beambten die op locatie zijn. Die moeten zich bijvoorbeeld om het uur melden om, uh, als ze alleen zitten of ze nog veilig zijn. Oh, ja. Dat wordt allemaal geregeld. Ook vanuit zeg maar, het SOC. Uh, de mobiele surveillant wordt aangestuurd. Weet je, met, met ja, allerlei informatiebronnen worden daar, zeg maar, um, zeg maar, samengevoegd. En op basis daarvan wordt, wordt er aangestuurd. Uh, soms is het gewoon heel plat aansturen, en soms ja, is, is, is, komt, komt er wat meer informatie bij kijken, zeg maar. Um, en, en, en ja, we hebben wereldwijd hebben we natuurlijk ook van die, van, die, van die SOC, zeg maar, Securitas Operations Centers. En mijn taak binnen de organisatie, samen met nog een paar andere collega's, is het ervoor te zorgen dat er zo gestandaardiseerd mogelijk gewerkt wordt. Mm -hmm. Daar waar het kan uiteraard. Dat, en, en dat ze zo efficiënt mogelijk werken. Dus ik, ik ben heel veel met automatiseringsprogramma's bezig. En uh, ja. roboten bijvoorbeeld, robot process automation. Oh, ja. Uh, en, en ja, ervoor zorgen dat we dat dan implementeren, zeg maar, in, in andere landen als dat, als dat ook een succes is. Oh, dus nee. ik, ik, het mooie is, ik kom, ja, bijvoorbeeld, ik, ik kom in Engeland iets, iets, iets Unieks tegen waarvan ik denk, oh, weet je, dit, dit, dit, dit is. Dit kan de efficiëntie enorm vergroten. Yeah. Nou, en dan, dan, dan, dan wordt dat. gaan we daar eens naar kijken. Dan gaan we testen, dan gaan we zorgen dat het op een bepaalde gestandardiseerde manier zeg maar geïmplementeerd kan worden. Mm. Ja, en dan rollen we dat uit over, over meerdere landen. Ja, en ja. Soms over de hele wereld. Ja. Ja. Ja. Nou, dan weten we dat Europa bestaat uit uh, beheerlijk wat uh, cultuurtjes. Ja. En uh, daardoor gaat het allemaal zo lekker soepel in, ja, ja, uh, in ja. Europa. Maar. Is dat een. een uh, in hoeverre loop jij daar tegenaan? Dat, je, dat ze zeggen in Frankrijk: ja, meneer mensen, maar uh, het is twaalf uh, uur, het is lunchtijd. Ja. En over twee uur uh, met een fles uh, wijn achter me kiezen, kom ik wel een keer terug, uh, ja, ja. bij wijze van spreken. Nou, zo, zo erg is het niet. Um, uh, gelukkig maar. Uh, ik denk dat we met, uh, met professionals werken allemaal, die vast wel een wijntje lusten. Pas op, dat uh, hoor je mij niet zeggen. En anders ben ik er wel een van. Um, maar nee, maar je, natuurlijk loop je tegen cultuurverschillen aan. Ik heb um, ik zeg maar ongeveer anderhalf jaar in Engeland gewerkt, ik heb anderhalf jaar in België gewerkt. Uh, nou, Nederland, dan nou, ook zo'n etencultuur, België. Ja, ja, dat, dat, dat beviel me wel. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, maar, maar, maar België, weet je, daar dan sta je als, ja, toch, dat, dat klinkt misschien een beetje, beetje, beetje, beetje stereotyp of, of iets, maar als, als Hollander sta je daar eigenlijk wel een beetje met 1-0 achter. Hmm. Uh, en, want, en. en wat ik, wat ik daar wel eens merkte van de zijde ze jagen en dan kwam je terug en dan uh, was, oh ja, ja. was het of niet gedaan of anders gedaan dan dat we afgesproken hadden. Ja. Dus daar moest ik wel een beetje aan wennen en, en ook op anticiperen. Nou, dat is inderdaad bij veel bij culturen yeah, ook yeah. zo. Fransen ja. zijn eigenwijs, ik weet niet wat. Ja. Dus die, die kan je van alles vertellen, maar die doen het toch het liefst op hun eigen manier. Ja, uh, yeah, weet je, zo kom je dus in. Maar hoe kom je dan op die standaardisatie uit? Ja, yeah, nou ja, weet je, het, het is toch vaak. Uh, en, en dat is, uh, je, je, je vroeg net van, well, wat heb je er nou eigenlijk van geleerd? Uh, is dat uh, kijk dat je de je kan het beste mensen overtuigen met, met de juiste argumenten weet je wel en, en uh, dus, dus als ik met een bepaalde uh, oplossing kom om iets efficiënter te doen ja gewoon ook dat, dat te laten zien weet je wel ook mm. de best pre uh, ja ik gooi er over te veel Engelse termen doorheen dat moet ik niet doen maar gewoon om om, om, om ja, echt inzichtelijk te maken dat bepaalde oplossingen gewoon echt goed werken. En op een gegeven moment ben je dan ook gek als je dat niet gaat gebruiken natuurlijk. Ja, ja, ja. En, dan, en dan maak je die, die business case en die use case die reken je door voor zo'n land. En dus zeg je nou kijk, weet je, dit is wat je ja, daar ja, ja besparen. Ja, ja, ja, ja, ja. En, en dan gaan mensen ook echt wel mee. En, mm. en, en het is ook wel. Uh, Vertrouwen opbouwen. Het is, daarom is het ook wel belangrijk dat je er vaak dat je er ook wel met enige regelmaat bent. Dat hmm. ze je kennen. Niet alleen van, van achter een scherm of van over, de, van over, van over een telefoon. Ja. Maar dat ze ook weten van... Nee, uh, ja, ja, er hoort iemand bij. Ja. Dat je s'avonds even ook wat, wat gaat eten. En inderdaad dat wijntje of dat biertje gaat drinken. Ja. Dat, geeft, uh, dat, dat geeft een heel andere dynamiek dan op ja. een gegeven moment. Dus mensen is nog vaak in het buitenland te vinden. Ja, okay. ja, ja ik ben... Uh, ik ben deze Je week teruggekomen niets? uit Londen. Sorry? Ik ben deze week teruggekomen uit Londen. Okay, en ik ja. ga uh, uh, naar Brussel volgende week. Ja. Oké. Okay. Maar ja, dus is dus allemaal niet heel... Ik, ik vind het wel fijn dat de nadruk zeg maar, ligt op uh, Europa. Dan, uh, ik, uh, okay, ik, zeg, he. ik heb geen hekel aan vliegen, maar ik hoef niet... Uh, 7, 8 uur of zo, 9 uur vind ik veel nee. te lang, joh. Ja, ja, ja. Het kost een tijd allemaal. En ja, Jetlags. lags. Het ja. is wel ongezond, natuurlijk. Hè? Dat, uh... Ja, je moet jezelf wel in acht nemen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar je. Kom je dan in, zeg maar, in alle Europese landen? Van, van, van Italië, Spanje, Portugal, eh, dat is, zeg maar de, de ja, Zuidkant. Ja, Italië noemen we nu, daar hebben we nog geen operatie. Uh, de, de, de, daar hebben we het uitbesteed aan. aan, aan maar wel, ja, Portugal, uh, Spanje. Hmm. We kijken altijd een beetje waar het mooiste weer is. Maar hoe zit het eigenlijk met, met de, de dreigingen? Zijn de dreigingen in Portugal, ik noem maar een land, hetzelfde als in Nederland? zoals inbraken, want daar zie je toch altijd van die grote tralies voor de ramen ja. en uh, tenminste in Spanje waar mijn dochter toen woonde in uh, in Andalusia An en dan denk je dat die mensen wonen in, in Even voor een gevangenis. huidige gevangenis ja. gemaakt. Is. Dus, uh. Nou ja, criminaliteit kom je natuurlijk overal tegen, Benno. Ja. Dus, dus, uh, en, en gelegenheid maakt de dief. Hè. Dus dat hebben ze in Spanje goed begrepen. Daar zetten ze de tralies voor. Ja. Ik, ik, weet je, die, die, die fysieke veiligheidsmaatregelen die zijn ook natuurlijk het allerbelangrijkste. Dat is je eerste barrière, zeg maar. die je die, die, die, uh, zeg maar, uh, neerzet om ervoor te zorgen dat mensen niet zomaar. Binnen kunnen komen. Dus dat is een, dat is een hele belangrijke. Uh, dus, dus overal uh, kom je dat wel tegen. Er zijn landen die misschien iets veiliger zijn dan andere landen. Uh, maar dan moet je eerder naar het Midden-Oosten, zeg maar. Laat uh, dan, uh, dan, uh, ze de handen afhakken. Ja, precies, mm -hmm. weet je, ja, ja, ja, geen halve regels. zijn. Maar ja, dat. En er zijn natuurlijk, ja, weet je, je hebt natuurlijk ook het, het, het, het geopolitieke verhaal op dit moment. Uh, wat, wat natuurlijk speelt, um, en, en waardoor ja dat gaat voor Portugal, Spanje misschien wel een heel beetje, een klein beetje anders zijn dan voor Finland en Zweden bijvoorbeeld, omdat die mm. iets dichter tegen tegen tegen Rusland aan zitten ja, om het ja. maar te benoemen. Ja. Um, maar ja, dreiging is, dat is niet om mensen bang te maken, maar dreiging is, is overal. En 100% veiligheid bestaat ook niet. Weet je? Ja. Dat is, dat is, dat is helaas. Ja, ik heb het eigenlijk ook over de lokale dreiging. Van, van, is er bijvoorbeeld in Spanje, Portugal een grotere kans dat bij bedrijven, dat zijn jullie belangrijkste klanten, bedrijven, ja, of bedrijven, wel maar, ook, maar ook wel degelijk ook wel particulieren. Maar, ja, ja. maar de focus ligt inderdaad wel meer op, op midden- en kleinbedrijven, grotere bedrijven. Ja, ja, ja dat klopt, precies, dat klopt. Maar zijn, zijn in die landen zeg maar, de bedreigingen voor de, het midden- en kleinbedrijf groter dan in, in Nederland? Nou, dat, dat, dat. of maken jullie geen risicoanalyses. Zeker, zeker, zeker. Nou ja, eigenlijk begint het daarmee. Nou ja, maar oh. nou, sterker nog, <laughs> eigenlijk begint het natuurlijk met je met. met uh, maar dan praat je wel over bedrijven hoor. Uh, over, over je beveiligingsstrategie. Hmm. Weet je, wat is je te beschermen belang? He, zoals we dat zo mooi noemen. Oh, ja. En is dat dan een, een persoon dat tien goudstaven, heb je een, een recept? Of is het informatie die je moet beveiligen? En op basis daarvan ga je eigenlijk een, een, een risicoanalyse ga je maken. En, en daar hebben wij mensen voor... die dat zeg maar heel structureel en, en professioneel aanpakken... En, en de klanten daarmee helpen. Ja. En dan uh, is het natuurlijk zaak om die, uh, de, de zaken... Zeg maar, die uit zo'n risicoanalyse naar boven komen... dat je daar dan uh, zeg maar de, ma de maatregelen gaat implementeren. En, uh, ja, en dan ben je ook nooit klaar. Weet je? Want daarna uh, ga, moet, je, moet je ervoor zorgen dat je... Uh, ja, dat noemen ze dan zeg maar de kwaliteitsborging. Um, de, de, de, dan moet je natuurlijk... Uh, je, je mensen gaan, gaan trainen. Uh, awareness. Uh, zorgen voor awareness bij mensen. Um, misschien red teaming Weet je, om te kijken. Dat is eigenlijk gewoon dus... eigenlijk proberen zeg maar... het, het, het, het, het potentiële gevaar na te boodsen. Dus oh. bijvoorbeeld proberen maar eens in te breken. Om het oh, maar even ja, zo ja, te ja, zeggen. Ja, ja. Uh, of, of informatie te stelen. Uh, en... en Jullie hebben professionele hackers in dienst. Uh. Nou, hackers, dat, dat, dat is niet onze stijl. Daar hebben we bedrijven voor waarmee we samenwerken. Dan oh, okay. inderdaad. Ja, ja. Maar wel uh, maar ja, pr proberen om, om, om de boel om zeep te helpen. Daar hebben we wel mensen voor. <lacht> <dit>. <lacht> ja. Laat me zo leuk betaald worden en uh, ja, ja, ja, ja, dat soort dingen doen. Ja, ja, ja, ja. ja, maar dat is wel heel belangrijk. Want dan, dan weet je pas of je maatregelen ook daadwerkelijk uh, ja. inderdaad uh, werken. En bovendien, weet je... dat de, de, de, als je bepaalde risico's hebt uh, uh, gevonden uh, en een bepaalde dreiging... Zeg maar, ja, dan, dan dat wil niet zeggen dat het over zes maanden nog steeds dezelfde risico's zijn. Ja, of dezelfde dreiging is. Dus je moet continu moet je dat proces eigenlijk blijven, blijven monitoren en, en, en blijven testen. Zo. Nou, ja. We gaan even naar muziek. Eens, even kijken. wat. Oh ja, ik had uh, hier iets klaarstellen. ...van Anima. Uh, nou, geheim is het... Uh, ...niet wat we in deze uitzending doen... ...maar we hebben het natuurlijk. In, in hoeverre, Ron, is... Uh, uh, ...beveiliging... Uh, een, ...toch wel een geheimzinnig iets? Nou ja, ik heb je natuurlijk wel van tevoren gezegd... ...ik wil best over Securitas praten... ...maar ik kan... Uh, een aantal, ik, ik, ...dat gaan wel de algemene dingen zijn. Ja. Ik, ik, ik kan natuurlijk niet gaan, gaan spreken... ...over hoe wij interne zaken... ...geregeld hebben... en. Ja, weet je, we kunnen er heel geheimzinnig over doen. We moeten het ook niet overdrijven. Maar, maar het, ja, je wil niet dat uh, zaken, bepaalde zaken op straat komen. Nee. En dat kan heel basaal zijn. Hè? Want ik bedoel, uh, ik, zei al, ik kom natuurlijk uit de meldkamerwereld. Ik bedoel, ja, als je bijvoorbeeld een, een, een, de logfile. Hè, dus zeg maar kortom, de, de alle activiteiten die je doet vanaf een, van, van, van een inbraakpaneel Dus je thuis het inschakelen en het uitschakelen bijvoorbeeld. Ja, dat zijn dingen die je natuurlijk kan zien in de meldkamer. Onze mensen zijn gescreend, die weten dat ze ermee om moeten gaan. Ja. Uh, maar je wil niet dat, dat soort dingen op straat komen. Want als, als, als, als iemand weet dat jij bijvoorbeeld uh, iedere ochtend om negen uur uh, jouw uh, alarmsysteem uitschakelt... Ja. Dat is wel interessante informatie misschien. Ja, ja, ja, ja nou. precies. Ja, ja, ja. Dus ja, dus, dus in die zin, uh, ja, je wil niet... Uh, en, en dat kan ook niet, hè. Wat, wat, wat, weet je, wat ook wel belangrijk is, is... Dat, um, je kan ook niet zomaar een meldkamer beginnen, bijvoorbeeld. Ik bedoel, dat, dat, uh, daar heb je uh, een, een, een, een license to operate voor nodig, hè? Een, een, een, een licentie. Ja. En je moet ook voldoen aan bepaalde standaarden. Hmm. Dus in, in het geval van Europa is dat een EN-standaard, EN 50518, die is speciaal gemaakt voor meldkamers, waar onder andere een heel groot gedeelte beschreven is uh, hoe informatie beveiligd moet worden. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Dus eigenlijk uh, vroeger. Kon je een meldkamer of een beveiligingsbedrijf beginnen, maar nu wordt het bijna uh, onmogelijk gemaakt. Sterker nog, de markt is dichtgetimmerd. Ja, maar als je dan praat over vroeger, is dat echt ook wel al, al, al, denk ik. Uh, als je bijvoorbeeld naar de Nederlandse markt kijkt, uh, is er nu uh, een, was er een, een, is er eigenlijk nog steeds iets dat heet borg, hmm. en en dat uh, daar werden ook allemaal dat soort dingen al uh, in beschreven, uh, dus uh, maar er is nu een meer Europese norm, zeg maar. En inderdaad misschien in het, het, het hele grijze verleden... misschien 25 jaar geleden, maar toen was ik nog niet in deze business toen was dat misschien nou bijna uh, ja bijna inderdaad 25 jaar geleden kwam SecureTLS in Nederland ja. en jij 23 jaar ja. geleden je ja. zat daar eigenlijk toch wel heel uh, ah ja wat ik al zei het was, het was eigenlijk hebben ze eerst volgens mij BNM overgenomen dat is in Dorp. Okay. en daarna uh, VNV waar ik dan uh, ja. ging ging uh, uh, uh, waar ik toen uh, eigenlijk net aangenomen was ja. dus in die zin heb ik het dat wel redelijk vanaf het begin mee ja ja ja, ja. maar goed toen, toen was er ook al uh, uiteraard wet en regelgeving voor voor beveiligingsbedrijven mm. het, is, het is niet zo Um, en Misschien dat het in een heel grijs verleden niet was. Dat weet ik niet. Maar het is niet zo dat je zomaar een beveiligingsbedrijf ook kan beginnen. Je hebt er echt een, een, een, ja, een, een, een vergunning voor nodig. Ja, precies. precies. En, en, en uiteraard wordt dat gescreend ook door ja. de politie en dat soort dingen. nog. Ja, ja, ja, ja, logisch. Ja. Hè. Um, we gaan even naar 24 januari van dit jaar. Mm -hmm. 2025. Uh, Securitas heeft natuurlijk een website. En daar uh, staan de, de, nieuw, de laatste nieuwtjes. Hè. Personeel heeft allemaal nieuwe uniformen. Dat is ja, een ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ook. En, wel een dingetje hoor. Ja, hoezo? Ja, ga maar juist ja, voor. Mensen. Dat is natuurlijk waar we hebben. Ah, het zijn heel veel mensen. inderdaad. Ja. In Nederland werken er ongeveer 5.500 mensen. Die hebben, zijn overigens niet allemaal geuniformeerd natuurlijk. Nee. Maar jij niet. Onze, nee, ik niet. Ja. Nee, maar onze guards, onze mobiele surveillance en de mensen in de, in de, in de meldkamer wel. Uh, dus er zit echt ver uit het grootste gedeelte is wel geuniformeerd. En ja, je moet je voorstellen. Dat, dat, dat, dat, dat, dat moet je iedere dag aan. Dat heb je iedere dag aan. Ze dus moeten wel comfortabel zitten. Ja. En je wil er niet. Uh, je wil er ook een beetje stoer uitzien. dat En schoon zijn. Ja, precies. Als je vijf dagen gewerkt hebt. Dus er zijn hele passessies gaan er dan al vooraf. Oh ja. Ja, nee, dat is een proef dragen. Ja, ja. Ja, dat is echt wel... Mannen en vrouwenlijnen. Ja, absoluut. Dat is ook altijd een dingetje hoor. In ieder geval bij de hulpdienst. Ja, dat is bij ons niet anders. Ja, ja, precies. En... Nou ja, op diezelfde website... Dus op 24 januari. De vijf grootste dreigingen voor uw beveiligingsstrategie in 2025. Ja. Uh, wat ik mij eigenlijk afvraag: is dat dan elk jaar anders? Of, of uh, is dit wel, blijft dit ook in grote lijnen zo? Of heeft het. Nou ja, het is, als je naar puntje 1 kijkt. Dat kan natuurlijk. Uh, nou, waarschijnlijk volgend jaar niet. Maar over een aantal jaren zouden geopolitieke spanningen. En voorbereidingen op oorlogsscenario's. Wel anders kunnen zijn. Dus dat zou kunnen veranderen. Ja, die geopolitieke spanningen zijn er altijd wel, denk ik. Maar ze zijn nu wel erg dichtbij. Ja. ja, ja en we zijn ons er natuurlijk nu veel meer van, van, van bewust. En. Uh, ja. In hoeverre merken jullie daar wat van bij een circuitas? Gaan mensen uh, meer beveiliging aanvragen? Of is dit uh, bedrijfsgevoelig? Uh, ja, nee, bedrijfsgevoelig. Weet je, die, die, die, waar je met de geopolitieke spanningen is, denk ik vooral, uh, nogmaals, hè, dat, je, je, de, de, je, je beveiligingsstrategie, uh, daar ga je allereerst kijken naar. Ik zei het net al, dat je te beschermen belangen. En of geopolitieke spanningen zeg maar, van invloed zijn zeg maar, op je te beschermen belangen... Dat, dat, verandert, dat, dat verschilt natuurlijk wat je te beschermen belang is. Ja. Maar als je bijvoorbeeld praat over een bedrijf... waar bedrijfscontinuïteit dus bij de meeste bedrijven wel heel belangrijk is... en je hebt een supply chain, hè, dus, dus dat dingen bevoorraad moeten worden... en dan zou het natuurlijk een risico kunnen zijn... dat door uh, oorlogssituaties bepaalde dingen niet meer leverbaar zijn... of moeilijk oh, ja. leverbaar zijn... Ja, ja. En dan, uh, dat, dat is natuurlijk ook een risico. Hè? Het is natuurlijk niet altijd echt een hele pure... Uh, ja, ik moet tralies voor mijn ramen of ik moet een extra slot op de deur. Nee. Het, het, het, dat, dat is ook wat het lastig maakt tegenwoordig. Het is veel en veel breder allemaal. zijn hmm. ja, ja. zoveel dingen waar je rekening mee moet houden. Ja, ja, ja precies. Nummer twee uh, wordt genoemd als hybride oorlogsvoering. Dat bedreigt de kritieke infrastructuren. Ja, ja, ja. En uh, ja, welke infrastructuren hebben ze het dan over? Is, is dat uh, zeg maar de, de internetinfrastructuren? Bijvoorbeeld, kijk dat, dat is een beetje de pest met, met, met hybride, of de pest. <laughs> kijk, vroeger sturen we mensen met, met, met een gepantserde auto en een paar geweren op pad ja. en dan schoten ze elkaar dood of niet. En dan, uh, dan wonder iemand. Of, of, of niet, eh, vaak. Uh, maar dat is tegenwoordig anders. Weet je. Het is niet meer alleen zeg maar, het, het, het oude uh, manier van oorlog voeren. Het, het gebeurt ook natuurlijk op cyber. Uh, het gebeurt met drones tegenwoordig. Ja. Dus het is allemaal veel complexer geworden... Um, en en uh, ja, als je dan praat over kritieke infrastructuren, dan, nou ja, goed, je ziet het eigenlijk al als je kijkt naar wat er gebeurt, zeg maar, tussen Rusland en Oekraïne. Die schieten elkaar ja. alles kapot. Ja. Uh, watervoorziening is natuurlijk een, een belangrijke, ja. maar ook inderdaad het internet, weet je, dat, dat um, is natuurlijk, kan je je voorstellen dat je een dag zonder internet moet Vres, leven. Vreselijk, vreselijk. Ja, ik weet niet. Maar... Ik heb er nu al wel boeken klaarliggen, maar... Ja, nee, maar, maar weet je, maar dan, dan, dan is het nog een luxe probleem misschien, maar ja. je moet je ook realiseren... Dat nou, je... elektriciteit is natuurlijk... Uh, zonder elektriciteit doen we helemaal niks nee, mee, en daar nee. bereiden we ons eigenlijk op voor. Ja. Maar hoe... Uh, maar dat is denk ik ook uh, een, een, uh, een bron van aandacht voor de meldkamers uh, van, uh, van jouw bedrijf, uh, waar je werkt. Uh. Ja, maar daar zullen je Alstair, wel oplossingen. Als daar elektra uit uitvalt bedoel je? Ja. ja, ja nou, dat is ook een van die dingen die bijvoorbeeld. Uh, maar, ja, wat, wat je zo en zo uiteraard geregeld hebt in een meldkamer. Maar bijvoorbeeld ook. Uh, ik had het net over die EN 50518. Daar staat ook in dat je inderdaad noodstroomvoorzieningen moet hebben. Hmm. Zeg maar. dus, dus bij meldkamers staan er zo en zo een enorme um, um, batterij en accu's die gewoon op het moment zeg maar, dat uh, uh, zeg maar de, de elektra uitvalt... Dat, dat onmiddellijk overgenomen wordt. En dan schieten de generatoren schieten eraan. En daar moet je ook dan weer een bepaalde hoeveelheid uh, uh, uh, brandstof bij hebben. Zeg maar. ja, en, en, ja. en dat moet je allemaal geregeld hebben Denk met, waag, met, met leveranciers inderdaad. Maar Ron, ja. nou, aan de andere kant van het lijntje, bij je klanten daar uh, staan geen batterijen... en geen generatoren. Dus uh, valt de stroom af... weg, dan... Uh uh, nou ja, de deur zal wel op slot blijven. Maar ja. de, de rest van de camera's en dergelijke. Beveiligingscamera's, ja, die doen het dan niet meer. nou als je echt hele kritieke uh, zeg maar, locaties hebt. dan ook daar zit dan wel een backup. Oh, okay. Maar ja, laten we zeggen, voor de gemiddelde sigarenboer uh, op de hoek. om maar even iets te noemen. Ja. die er misschien aangesloten zit. ja, die gaat nog heel even iets door kunnen melden. omdat, in, omdat uh, er ook een accu zit in een inbraakpaneel of iets dergelijks. Oh, ja. Maar het kan heel goed betekenen dat camera's uitvallen, of dat als je je router... bijvoorbeeld niet ontdubbeld hebt, als je via internet... doormeldt en dat soort zaken, ja, dan... Dan gaan wij in ieder geval heel veel meldingen krijgen van systemen die niet werken. Ja, ja, ja. Ja, je ziet wat, gewoon wat voor impact het heeft hè, als de elektriciteit, ja? ook voor jullie, als die elektriciteit wegvalt. Ja. ja, dan hebben we niet alleen dat wij daar onze maatregelen voor getroffen hebben, maar dan heb je natuurlijk ook inderdaad wat gebeurt er dan aan de andere kant van het lijntje. Ja. En, en daar ga je wel degelijk mee te maken krijgen. Ja, ja, ja. ja. Je kan zelf wel functioneren, maar. Ja. Hoe zit het dan? Ja, maar dan is ook daar geld om bijvoorbeeld... stel nou dat dat zou gebeuren bij bepaalde objecten... waarvan we denken van, ah, dat is toch nog wel kritisch. Weet je? Dan, dan sturen we daar dan uiteraard de, de mobiele surveillant. Ja, precies. Dat in de gaten te ja, ja, ja, ja. Nummer drie eh, wordt genoemd als drones als wapens voor spionage en sabotage. Ja, um, in, ja dat is een dreiging. Maar in hoeverre eh, ja, in de beveiligingswereld... Uh, ja, het leuke van drones is natuurlijk dat het eigenlijk, die dingen kosten geen rol. Nee. Uh, het is uh, relatief goedkoop. En dat is natuurlijk een middel waar je inderdaad uh, a of schade mee aan kan richten. Of je kan inderdaad daarmee spioneren. Uh, uh, ook wij zelf gebruiken beperkte mate momenteel nog drones. Om um, bijvoorbeeld als er een bepaalde melding is uh, op een bedrijventerrein. Uh, de de, de Poort of Moerdijk, Moerdijk is daar bijvoorbeeld een, voor, voor, een voorbeeld van. Dan uh, vliegt die drone daar eigenlijk automatisch heen. Zeg maar, oh. Om te kijken van nou ja, wat, wat, wat is daar in de hand? Dus je hebt wel heel, heel mooi dan meteen een overzicht. Oh, wat te gaan. Dus ja, dat is best. Uh, het is alleen er zit heel veel wet en regelgeving bij drones als je ze op een legale manier wil gebruiken. Ja, ja, dus ja. Het, het is, niet, het is niet. Je heel, moet vergunningen absoluut. hebben. Absoluut. Vliegvergunning ja, zelfs. Ja, ja, ja, Correct, correct. En um, ja, en er is tegenwoordig natuurlijk ook wel um, aardig wat drone-detectie um, zeg maar, materiaal uh, of, of uh, software beschikbaar, waardoor je niet wel kan detecteren of de drones in in, in de buurt zitten bij je. Mm. Uh, dus daar kan je je wel enigszins tegen wapenen, maar drones is Wel uh, ja, dit is het. is een um, oh, je ziet het ook in de, in de oorlogsvoering. Weet ja. je, hoe, hoe simpel het eigenlijk vaak is om uh, ja, om toch aard, redelijk wat schade aan te richten. Zeg maar met een, met een, ja, met eigenlijk een stukje speelgoed. Ja, ja, ja, ja. Zie jij een, een toekomst verder nog weggelegd voor de drones in, in de beveiliging? Absoluut. Ja, ja, ik denk dat dat zeker een. Uh, Um, een, een toegevoegde waarde is. Nogmaals, omdat je vrij snel een, een, een overzicht kan, kan krijgen van een vrij groot gebied, zeg maar. Maar kan het bijvoorbeeld de surveillance uh, ja. uh, vervangen? Nou, nee, vervangen. Uh, boots on the ground is altijd wel belangrijk. Maar... Iemand moet daar niet deur voelen natuurlijk. Ja, precies. Ja. Uh, weet je? En, en je kan met een drone ja, kan je natuurlijk wel naar binnen vliegen, maar dat is niet de bedoeling. <laughs> nee, nou, je je nee. kan in ieder geval voor het gebouw gaan vliegen. Ja, je kan wel voorverkenning doen. Die rood ja. camera erin. Ja, nou, nou, dat, dat gebeurt ook weet je, met, met, met drones, dat je ook kan zien van, hé, hey, weet je, wat, wat is, daar, is daar wat? Is daar wat ja. aan? De, is het, is het uh, hitte? Uh, vuur? Ja. Of, of inderdaad personen? Dat, ja. Uh, ja, dat... Uh, nee, dat uh, ik denk zeker dat daar een, een, een, een, een toekomst ligt en eigenlijk dat die toekomst is al aan de gang. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja Oké. Okay. Uh, nummer vier, de interne dreigingen met ideologische motieven. Ja. Ja, dat... Uh, uh, ja, wat, wat kan jij erover vertellen? Ik, ja, het is een, een hele gevaarlijke. We noemen dat uh, uiteraard hebben we een mooi Engelse term voor insider thread. Um, en, en dat is um, een hele, een hele linker. Omdat uh, vaak ook mensen die natuurlijk, zeg maar, bij je, bij je bedrijf werken, ook toegang hebben tot gevoelige informatie. Of um, toegang hebben tot ruimtes waar ze gewoon uh, de boel zeg maar, spa kunnen laten lopen. Ja, kunnen saboteren. Ja. Dus dat is een hele lastige. En, en hij is ook. Um, wat, wat heel belangrijk hier is... is dat je, dat je, ja, dat je mensen... Uh, traint en opleidt... om zeg maar, afwijkend gedrag... Te gaan herkennen dat mensen bijvoorbeeld radicaliseren of opeens zich anders uh, gedragen dan dat ze normaal gesproken doen. En een hele een, een open cultuur, elkaar aanspreken, weet je, dat, dat, en, en zorgen dat je meldpunten hebt binnen je organisatie uh, om dat, uh, te, ja, zeg maar te ondervangen, dat is wel heel erg belangrijk. Maar deze is, dat dit is echt een, verlos van de feiten, alle dreigingen natuurlijk een bepaalde mate van. Uh, gevaar en, en schade met zich mee kunnen brengen, is dit, is dit echt een hele gevaarlijke. Ja. En waar jij als operationeel leider, uh, denk ik manager, uh, veel mee te maken hebt uh, gehad, of nog steeds hebt misschien. Ja, ik, ik sta er nu wat verder vanaf. Ik zit, ik zit eigenlijk bijna nu wat meer in een... Uh, ik heb geen directe uh, mensen meer die ik aanstuur. Mm. Uh, uh, maar uh, ja, ik heb daar wel mee te maken gehad. Ja. In ieder geval, kijk, weet je... Dat is, dat is, ja, je loopt altijd risico's. Dus je moet, je moet dat goed in de, in de gaten houden. En ook ja. voor, voor zorgen dat mensen ook niet, uh, en dat is dan wat minder ideologisch... maar bijvoorbeeld ook niet chantabel zijn of iets dergelijks. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Of net zoals wat in Rotterdam gebeurde... dat du du mensen van de douane door criminelen werden opgekocht, Gechanteerd ja. ja. geschanteerd werden... waardoor ja. de criminelen toegang hadden tot de haven. Ja, dat is echt wel een, een, een, een, een serieus punt van zorg inderdaad. Ja, ja. Omdat ook per definitie, weet je... beveiligers of misschien ook wel douanepersoneel ja Er gaat een hoop geld in om, hè, Benno. Ja, dus het is toch wel verleidelijk. Uh, ja, ja, ja, ja, precies. Ja. Ja, ja. Nou, als laatste gerichte aanvallen op leidinggevende en politici. Nou, Ron, ben je wel eens bedreigd geweest dan? Dus, uh, of hebben ze het dan over andere be beleidinggevenden? Dus, uh. Ik ben zelf nooit bedreigd geweest. Daar um, ja, nou kan ik verder ook niet te veel over zeggen. Um, maar wat, wat, ja goed, weet je. Het, door social media is, is, weet je, wakkert het vuurtje heel snel. Uh, kan een vuurtje heel snel aanvatten. Ja, zeker, zeker. En uh, dus, dus hier, dit is wel een beetje het punt zeg maar waar echt persoonsbeveiligers dan ook in, uh, in, uh, in beeld komen. En, en wij bijvoorbeeld, uh, we, we, binnen onze organisatie, een, een, een high security room. Waar ook echt, uh, zeg maar... Objecten en mensen met een, met een hoog risicoprofiel, zeg maar aangesloten zitten. En, en dat, dat is ook een apart stukje, zeg maar. Van de meldkamer met een hele snelle responstijd, maar ook met, met andere protocollen, zeg maar. Um, en um, ja, dat is. Uh, dat, dat zou ik dan wel aanraden, zeg maar. Hmm. Het, is, het is. Ja, het is. Het, het, het, het, het, uh, het is wel. Het is. Het, het, ja, ten, eigenlijk ten hemel schrijend dat het nodig is. Ja. Eigenlijk het is wel, wel nodig. Ja. En uh, in, helaas is in het verleden ook gebleken dat het niet uh, ten onrechte uh, vaak. Uh, dat als een dreiging benoemd wordt. Ja, ja, ja, ja precies. Dus dat is. Uh, ja. Ron, we gaan naar het einde van, uh, van dit programma. Uh, ja, het, is, uh, het zit er bijna op. We hebben nog oh, een paar nou. minuten. Um, <laughs> even in, in het kort. Een, een, voor jezelf een toekomstbeeld. Je houdt dit nog wel vol uh, tot. Uh, aan uh, je pensioen bij dit bedrijf? Ja, ik, ik ben niet... Het lijkt me dat er genoeg uitdagingen zijn. Uh... Ik wou zeggen, ik ben niet getrouwd met het bedrijf, uh, maar ik vind het nog steeds heel leuk. En... en... Uh, ondanks dat ik er eigenlijk al, al 23 jaar werk... Uh, weet je is, eigenlijk, uh, is het maar heel zelden voorgekomen... dat er, dat er eenzelfde jaar tussen zit. Het is, hmm. Er is eigenlijk altijd wel iets... er is een nieuwe ontwikkeling. De, de, ja, die, die wereld om ons heen is continu in, in, in beweging. En daarmee ook onze, onze business, onze branche. Dus uh, het zou heel goed kunnen dat uh, dat, dat zo is. Ja, ja. Uh, en anders dan, uh, ik weet niet... ga ik klompen maken of bierbrouwen? Dier, dat vind ik ook leuk. Oh, bierbrouwen! <laughs> nou, dan uh, weet, ik, weet ik je te vinden. Uh, uh, Ron, dank je wel voor dit het gesprek. Het ja, was dankjewel. leuk om je in de studio te hebben en eens even bij te praten. en een klein in, inzicht te krijgen in de beveiligingswereld. We gaan eruit met Karani, natuurlijk onze vriendin uit Zuid-Limburg, met een haar van haar albums. En nou, laten we maar eens even luisteren. Eens even kijken, ja... Mijn naam is uh, Isbeno Oveugen. Dank u wel voor het luisteren. Alles is terug te luisteren op www.ingesprekmet.info. Want het gesprek met Ron Mensen komt terug daar als podcast. En, uh, nou, en verder natuurlijk te luisteren op uh, deze zender. De eerste en de derde zondag van de maand. Dag.